6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee dorpen in de Syrische provincie Hama... heeft volgens activisten een bloedbad plaatsgevonden. Bendes zouden namens het regime zeker 78 slachtoffers hebben gemaakt. Onder de doden zijn veel vrouwen en kinderen, zegt de oppositie. Het bloedbad komt nog geen twee weken na de massamoord in Hula. Reizigers in het openbaar vervoer voelen zich iets veiliger dan voorheen... en zeggen dat ze minder incidenten meemaken. Dat blijkt uit een jaarlijkse enquête... Van de reizigers was 7% vorig jaar slachtoffer van één of meer incidenten. Dat is het laagste percentage in de afgelopen zeven jaar. Vooral in de metro en de tram is het aantal incidenten de laatste jaren afgenomen. Bij een botsing op de A2 bij Abkoude zijn twee mensen om het leven gekomen. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. In de ene auto zaten vijf mensen van wie er twee omkwamen... en twee gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ook de enige inzittende van de andere auto raakte gewond. Rijkswaterstaat verwacht dat de ochtendspits nog veel last heeft... van het ongeluk van gisteren op de A50 bij Os. De verwachting is dat de rijbaan naar het zuiden over een half uur opengaat... die naar het noorden rond negen uur. Gisteren ontstond een verkeersinfarct bij Os... nadat een vrachtwagen een pilaar onder een viaduct had weggeslagen. De commissie Gelijke Behandeling heeft vorig jaar vaker discriminatie vastgesteld. In 2010 was in 52 van de oordelen... sprake van wat de commissie Verboden Onderscheid noemt... Vorig jaar was dat 56 procent. Discriminatie op grond van leeftijd kwam het meest voor. Daarna volgen discriminatie op grond van geslacht... en verboden onderscheid op grond van een handicap of chronische ziekte. De onderwijsbestuurder Marcel Wintels... die meestreed om het lijsttrekkerschap van Serie CDA... wil geen plaats op de kandidatenlijst. Hij eindigde als derde bij de strijd om het lijsttrekkerschap. Wil, uh, Wintels zegt dat hij na zorgvuldige afweging afziet van een plek op de lijst. Het weer: bewolkt en af en toe regen en vanavond buien. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS journaal. Het NOS Radio 1 journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is donderdag 7 juni. Goedemorgen. In Syrië zouden opnieuw veel burgers zijn vermoord... door aanhangers van het regime van Assad. U krijgt straks het laatste nieuws van correspondent Sander van Hoorn. Berichten komen op het moment dat er in Istanbul wordt gepraat... over steun aan de oppositie in Syrië. Hoort u straks ook meer over. Noordat er gekort wordt op hun budgetten... blijkt het eigen vermogen van de ziekenhuizen alleen maar groter te worden. Blijkt uit een onderzoek van accountantsbureau Deloitte. We spreken straks de onderzoeker. Spaanse banken zitten diep in de problemen en een oplossing voor die banken blijft maar uit. Over de gevolgen daarvan praten we vanochtend met Tim Legiersse, econoom bij de Rabobank. En er is meer bankennieuws, want uh, wij gaan hier steeds meer sparen... en dat helpt bepaald niet bij het bestrijden van de crisis. U hoort zo hoe het gaat op dit moment op de A50... waar gisteren die vrachtwagen dat viaduct zwaar beschadigde. En verder de kinderdocumentaire Twee Broers... heeft een belangrijke prijs gewonnen. We spreken de regisseur. Warschau dan maakt zich op voor het begin van het EK voetbal. Straks een reportage vanuit de Poolse hoofdstad. Correspondent Wouter Meijer vertelt meer over het belang... van het toernooi voor Polen. We praten over het misschien wel definitief afhaken van Joris Matthijssen bij Oranje. En er is dit jaar sprake van een record aantal EK-acties. Hoort u ook meer over dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Bij Barendrecht zijn vannacht agenten vanuit een auto beschoten toen ze die wilden aanhouden. De auto ging er vervolgens vandoor, zegt een politiewoordvoerder. Hij heeft over de snelweg een achtervolging plaatsgevonden. Uh, en de auto is uiteindelijk in Rotterdam klemgereden. Uh, een verdachte die kon uh, na een waarschuwingsschot direct worden aangehouden. En op dit moment zijn we op zoek naar de andere inzittenden. Ja, want twee inzittenden wisten te ontkomen. De landen die zich de vrienden van Syrië noemen, willen de hulp aan de Syrische oppositie gaan coördineren. Op een conferentie in Istanbul hebben ze afgesproken om een coördinatiegroep te beginnen voor steunende oppositie. Op de top waren vertegenwoordigers uit 15 landen en de Europese Unie. Amerikaanse minister Clinton van buitenlandse zaken zei dat nieuwe sancties tegen Syrië in de maak zijn. Uh, is meeting in Washington today... and coordinating on new sanctions measures... and closing loopholes on the existing regime. Clinton wil er alles aan doen om de druk op Assad te vergroten. Uh, we will look for additional measures that we can take... Uh, to pressure Assad and alleviate uh, suffering... De conferentie in Istanbul werd gehouden op het moment dat er nieuwe berichten kwamen over geweld in Syrië. Bij een bloedbad in de provincie Hama zou de pro-regeringsmilitie zeker 78 burgerslachtoffers hebben gemaakt. De voet en de hand die twee scholen in Vancouver dinsdag bij de post kregen, zijn inderdaad van het slachtoffer van de Canadese pornoacteur Luca Magnota. DNA-onderzoek heeft dat uitgewezen. De rechtervoet en hand van de Chinese student werden naar de scholen gestuurd vanaf een adres in Montreal, zegt de politie op een persconferentie. The first what to be a human hand was by staff at Creek Elementary School after 1 pm today. Een package containing what appeared to be a was St. George's School later this afternoon. Linkervoet en linkerhand van het slachtoffer werden vorige week al bij twee politieke partijen in Ottawa bezorgd. Van de Chinese student, die door Magnotta werd vermoord, ontbreekt nu alleen het hoofd nog. Magnotta werd maandag opgepakt in Berlijn. Hij wordt verdacht van de moord op zijn vriend, het in stukken snijden van diens lichaam en het op internet zetten van beelden van de moord. En u hoorde het eerder nog steeds problemen op de A50 bij Schaik. Gistermiddag botste een vrachtwagen met oplegger tegen een pilaar van het viaduct over de snelweg. De politie sloot de weg vervolgens uit voorzorg af. Daardoor ontstond een verkeerschaos met lange files. Nou, vannacht zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd. We hebben nu contact met uh, Suzanne Maas van Rijkswaterstaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen? Wat is het laatste nieuws mevrouw Maas? Het laatste nieuws is inderdaad dat we vannacht herstelwerkzaamheden hebben uitgevoerd. We hebben het wegdek gerepareerd, want het asfalt was een beetje beschadigd. Er is ook een uh, tijdelijke vangrail geplaatst, omdat die uh, ook verwijderd was om de mensen te kunnen laten keren. En we hebben ook het uh, viaduct gestut. Um, dat betekent door het stutten dat, het, dat de weg weer open kan. In elk geval vanaf half zeven al uh, richting Os. Mm -hmm. En later, in de loop van de ochtend, kunnen we pas de weg richting Nijmegen weer uh, vrijgeven. Maar ja, desondanks adviseren we toch echt nog wel die A50-te meiden. Want het is gewoon uh, daar nog druk. En het is ook gewoon één rijstrook gaat open en dan later... In de spits, de, de volgende rijstrook pas. Dus het is een donderdagochtend uh, in de spits en er maar één rijstrook. Dat is toch wel heel weinig. Dus we adviseren wel dat de weggebruiker uh, de A50 nog even meidt. En uh, in elk geval goed de informatie in de gaten houdt voor die op pad gaat. Nou, en mevrouw Maas, wat kunt u vertellen over dat viaduct? Want als daar opeens een pijler onderuit gaat, dan zou dat behoorlijke schade kunnen zijn. Hoe is het met dat viaduct? Het viaduct zoals het er nu staat is uh, veilig genoeg om dus onderdoor te rijden, niet eroverheen. Wat de exacte uh, gevolgen zijn voor de langere termijn, dat weten we nog niet. Daar gaat echt nog wel een tijdje overheen voordat we dat helemaal in kaart gebracht hebben. Daar zijn we wel mee bezig natuurlijk. Er zijn de komende weken ook zeker nog wel werkzaamheden daar en we moeten de bol nog verder herstellen. Maar om helemaal de conclusie nu te geven, dat kan ik nog niet. Suzanne Maas van Rijkswaterstaat, hartelijk dank. Ja hoor. Een Afghaans gezin uit Leek, dat al 13 jaar in Nederland woont... wordt voorlopig niet uitgezet. Begin mei had de familie het land eigenlijk moeten verlaten. Dat heeft minister Leers voor Asiel en Immigratie gezegd... tegen burgemeester Hoekstra. De vader van het gezin wordt ervan verdacht de mensenrechten te hebben geschonden... tijdens het communistisch regime in Afghanistan. Het hele gezin moest daarom Nederland verlaten. Eind april verzette de gemeente Leek zich tegen uitzetting. Een van de zoons van het gezin sprak toen. Mijn vader heeft voor de VVD van Afghanistan de administratieve werk gedaan. Dat deed mijn vader één keer in de twee maanden. Naast dat hij zijn eigen bedrijf had. Oké, okay, dan zeggen wij hij is fout geweest. Wat heeft een kind van drie, zes, tien of eentje die hier geboren is... wat heeft hij kunnen misstaan? Volgens de gemeente Leek heeft Leers nu gezegd... dat de vertrekplicht voor de vader onverminderd blijft gelden. Naar de status van de rest van het gezin zal hij opnieuw kijken. En totdat er een nieuw oordeel is, mag de moeder met haar kinderen in leek blijven. De Britse koningin Elizabeth heeft haar echtgenoot in het ziekenhuis bezocht. Prins Philip werd maandag opgenomen met een blaasontsteking. gebeurde tijdens de festiviteiten rond het 60-jarig regeringsjubileum van Elizabeth. Volgens deze BBC-verslaggever is het bijzonder dat ze hem bezoekt. Het is ongeveer om de kwee te komen uh, om relaties in hospitals te bezoeken. De laatste keer dat ze dit had, was toen de Duke van Edinburgh naar het hospitaal werd geïnteresseerd. Het heeft geholpen. Een voorlichtingssite van het Britse Koningshuis meldt dat de toestand van de prins aanzienlijk verbeterd is. Zondag wordt de prins trouwens 91. De jeugddocumentaire Twee Broers van Omroep RKK... is in München onderscheiden met de Jeunesse. Ook wel de Oscar van de kindertelevisie genoemd. De documentaire gaat over Nick en Rino. Rino kan goed zwemmen en Nick zit in een rolstoel. Volgens de RKK zijn de liefhebbende en soms ook ruziende broers... gelijkwaardig in hun ongelijkwaardigheid. Een fragment. Soms hebben wij wel ruzie, maar dat hoort erbij gewoon. Elke broertje of broer en zus hebben... Uh... Wel eens een keer ruzie. Als ik boos ben, ben ik, uh, kan ik echt woedend worden. Dat is schaak aan, en ik ben heel aardig. Hmm. NTR won een prijs in de categorie interactiviteit... met het programma Het Klokhuis. Op de tweejaarlijkse conferentie in München... worden de beste jeugdprogramma's en interactieve projecten ter wereld getoond. besproken en bekroond door internationale professionals. Amerikaanse beurzen hadden voor de verandering gisteren eens een goede dag. Na wekenlange verliezen op Wall Street eindigden de graadmeters fors hoger. Dow Jones en de Nasdaq sloten allebei 2,4 hoger. Grootste winst in een jaar tijd. Volgens analisten is die winst vooral te danken aan het nieuws... dat Brussel en Berlijn aan maatregelen werken... om de crisis bij de Spaanse banken te bedwingen. In Japan wordt al gehandeld. Nikkei, daar gaat ook goed. Staat op een winst van ruim 1 dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes. De Full Fighters staan dit jaar op Lowlands. De organisatie gooit ook nog vandaag een aantal extra toegangsbewijzen in de verkoop. 122 ongeldig gemaakte kaarten uit de zwarthandel worden opnieuw verkocht. Samen met vrijgekomen tickets van onder meer sponsorrelaties en andere partners. Vanwege het verlaagde BTW-tarief op podiumkunsten zijn de kaartjes bijna 20 euro goedkoper. Ze gaan nu voor 166 euro van de hand in plaats van... 185. you slaaplaatje van de Foo Fighters samen met uh, Nora Jones. Virginia Moon. Lowlands is uh, van 17 tot en met 19 augustus. En de Foo Fighters staan echt jaar dus ook. Gaan we naar. Maino Remmers gaat kriskras door Rotterdam vanochtend... met het openbaar vervoer. Maino, is dat wel veilig? Ja, dat is oh. de grote vraag, hè? Ja. Dat, uh, nou, dat, <coughs> dat, we hebben cijfers. Die cijfers... die. Um... Die, ja, die laten een daling zien. Dat was net al in ons bulletin te horen natuurlijk. En uh, we krijgen straks nog een onderzoeker die komt uitleggen hoe het allemaal zit. Maar het blijkt zo te zijn dat als het om de metro gaat, dat daar nog meestal rottigheid is. En het is wel licht gedaald allemaal. De tram relatief uh, veilig. En het meeste wat voorkomt blijkt uit de cijfers is dat mensen lastig gevallen worden. Ja, wat is dan lastig gevallen worden? Hè? Wat vinden mensen nou vervelend? Daar gaan we het straks maar eens over hebben. En ook wat de RET hier in Rotterdam er allemaal aan doet. Camera's, extra toezicht, controleurs, bonnetjes uitschrijven. Uh, ze hebben geloof ik ook camera's in de tram tegenwoordig hangen, in de metro's, op de stations. En er zijn ook mensen die continu op een soort meldkamer meekijken. Ja, is allemaal nodig tegenwoordig. Eens even kijken, want zo heel erg druk op het Willemina plein, bij de Willemina Pier is het niet. Hier is een metrostation en een tram. Er komt net een mevrouw uitgestapt. Met een oorbel of een soort piercing in de oog. En de ogen die staan nog een beetje. Ja, die staan nog een beetje op ontwaken. Hè? Ik ben meestal zo vroeg. Het is nu tien over zes. Dan slapen ze allemaal nog. Wie zijn dan ze? De mensen die de controleurs uitdagen... ik denk dat ze pas tegen de middag tot leven komen. Dan worden ze een beetje wakker. Ja, de klieren die zijn niet van het vroeg opstaan. Nee, ik denk het niet. Maar u hebt zich nooit onveilig gevoeld in de tram of in de metro hier in Rotterdam? Nee, dat niet. Dat niet. Nee. Want dit is best wel een veilig station om op te stappen en uit te stappen. Ja, waarom? Het is groot, overzichtelijk, licht... Veel glas? Veel glas. Heel veel. Beetje winderig ook, de sigaret waait bijna uit. <laughs> en we hebben hier een kantoor waar de controles allemaal beginnen met uh, hun baan. Dus ja. en, starten... en wat is dan het lastige station in Rotterdam? De geruchten zijn uh, toch meestal wel in het West. westen. zijn meestal een beetje oude stations. Dus dan uh, is de controle ook niet zo goed, maar donker ook. Dus dat is het grootste probleem, denk ik. Controle en licht. Ja, en de metro is dan onveiliger, hè? Blijkt ook uit de cijfers. Ik hoor het, ja. Ach ja, ja. waar moeten we naartoe, eigenlijk? Ik moet naar Berkel. Berkel en Rode Reis. Ja, Gaat Berkel. u dat doen? Uh, daar stappen we over op een bus. En dan gaan we richting Blijsijk. En dan? En dan werk ik uh, in de kantine. En, uh, een Van wat? Reis. Het bedrijf waar ik werk, daar maken ze vlammetjes. God. Dat kunnen we natuurlijk niet. Vlammetjes, ja, dat wordt nog populair de komende tijd, vlammetjes. Ja, ik denk het wel. Die we draaien he. topdrukte met Heel. de komende sportzomer erbij. Daar moeten vlammetjes bij. Wij draaien zeker ja. topdrukte. Geen agressie op de tram, maar toch nog vlammetjes. Dat zou het moeten zijn. En zo komen we toch weer bij het EK uit. Mayno Remmers in Rotterdam vanochtend met het openbaar vervoer. En kijkt hoe veilig het daar is. Ja, vlammetjes. Oranje vla, eh, oranje zeepapier, oranje bretels, oranje ondergoed. Het is er allemaal. Het lijkt wel alsof dit land gek wordt. En misschien is dat ook wel een beetje zo. Ongelooflijk veel bedrijven doen mee aan die EK-gekte... bang om eh, ja, de boot te missen. Marketingbureau Active Co. deed samen met Trendbox onderzoek... naar wat consumenten ook geslaagde acties vinden. Verslaggever Jeroen Schutteijzer praat erover... met marketingstratege Frank de Bruin. Twee jaar geleden, tijdens het wereldkampioenschap... telden jullie 161 acties. Hè? Hoeveel gaan het er volgens jullie nu worden in de oranje barometer... Nou, de meter staat uh, over de 200 nu al en nog dagelijks komen daar uh, activiteiten uh, bij. Een record. Ja. Maar zitten consumenten daar op te wachten of worden we een beetje actiemoe? Er is geen uh, actiemoeheid, ondanks dat er meer activiteiten zijn. Wat we wel zien is dat de consument meer verwacht had van uh, verschillende activiteiten. Op vernieuwendheid, op aantrekkelijkheid. En de waardering is duidelijk lager dan uh, twee jaar geleden. Die is ook niet gauw goed meer, hè? Als vakman, zeg ik, kijkend naar die uh, ruim 200 activiteit... dan zie je er ook wel een hele hoop tussen zitten... die vrij makkelijk in elkaar gedraaid zijn... waar toch een stukje creativiteit gemist wordt. petje cadeau. Een petje cadeau of EK-korting. Ik denk dat uh, de obligate acties zo voor het oprapen liggen. Weinig verrassingen dus? Ja, weinig verrassingen. Dat zien we ook een beetje terug als we naar de top 10 kijken. Wie staan er uh, op 1, 2, 3? Nou, de biermerken zijn onwijs sterk vertegenwoordigd dit jaar. Als ik een top 4 mag zeggen, daar zitten drie biermerken in. Rolf, dat klinkt al lekker. Steun Oranje met jouw legendarische actie en win tickets. Heineken rugnummers als één team achter Oranje. Zo, so, de V-dress van Bavaria. Ze zitten alle drie vrij dicht tegen elkaar. En op vier, dat is erg verrassend voor ons is C1000 met zijn geluksvogeltjes geëindigd. Even oranje ook vleugels, met de geluksvogeltjes van C1000. Heb jij nog van die geluksvogels? Voor mij ook. Hoe komt die ranglijst tot stand? We hebben ruim 600 consumenten de verschillende activiteiten voorgelegd... en zij konden die beoordelen op vernieuwendheid, passendheid bij het merk... aantrekkelijkheid, sympathie en last but not least... of men eraan mee wilde doen. Voor het eerst zijn er dit jaar ook veel acties via internet, Facebook... Facebook is duidelijk aan de weg aan het timmeren. Maar als je echt uh, alle oranje fans uh, breed uh, sympathie wil winnen... dan is Facebook alleen te weinig. Volkswagen heel succesvol via Facebook. Zij dagen heel Nederland uit om uh, echt uh, tegen een Duitser uh, te spelen via uh, Facebook. En ja, dat is een toepassing die, uh, die heel bijzonder en ook vernieuwend is. Das Interland versla die manschaft al voor de aftrap... En maak kans op een up. Albert Heijn was de laatste keren enorm succesvol hè, met wuppies, welpen, beestjes. Uh, dat waren echt rages. Ook Albert Heijn is een grote fan van Oranje. En daarom komen we voor het WK met iets heel groots: de Wuppie. De verrassing voor ons uit het uh, onderzoek. De Oranje-fans uh, geven heel duidelijk uh, wie er dat AH niet in de top 10 uh, ziet. Terwijl toch al de helft van. Uh, alle ondervraagden de actie kennen, dus dat kan het niet zijn. Enerzijds doen ze op Facebook een pool waarbij ze mannen en vrouwen uitdagen. In de winkel vertalen ze dat dan weer naar voetbalplaatjes die je kan krijgen... en een aantal oranje premiums. Kortom, het is een beetje een fruitmand van activiteiten... waar, waar een duidelijke strik ontbreekt. Dus marktleider Albert Heijn zakt door het ijs dit keer. Het goede idee hadden ze gewoon niet... Ik denk dat uh, het sterke idee wat ze normaal wel hebben... dit keer ontbreekt. Misschien bent u iets te voorbarig. Uh, het kan zijn dat Albert Heijn nog hele spannende dingen in uh, gaat voeren... de komende weken. Maar we missen heel duidelijk bij alle oranje fans van Nederland... de ah erlevenies potverdorie, wat heeft uh, AH ons uh, weer uh, verwend. Bij Albert Heijn hebben we misschien wel de spannendste wedstrijd van het EK... Albert Heijn hebben we natuurlijk gebeld. Uh, het bedrijf zegt in een reactie dat het voetbaltoernooi nog niet eens is begonnen. Marketingkenners kunnen daarom beter nog maar even wachten met hun conclusies. Zo klinkt het vanuit Zandam. Bijna vijf voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Europa moet meer middelen inzetten in de strijd tegen corruptie. Dat zegt Transparency International, dat in Brussel een nieuw onderzoek presenteerde. Corruptie blijft onuitroeibaar in Griekenland en andere Zuid-Europese landen. Maar ook Nederland kampt met problemen. The results of the report show that the European leaders have to wake up and they have to start to fight corruption much more vigorously than they have in the past. De Europese leiders moeten wakker worden. Ze moeten de strijd aangaan met corruptie en nu eindelijk eens een keer serieus. Jana Mietermeier, zij is hoofd van het Brusselse bureau van de Waakhond. The corruption have happens everywhere, but there's no country that actually comes out with a clean record from this report. Okay, thank you very much for joining us today. Um, Dennis, de floor is yours. De corruptie is enorm. Dennis de Jong, Europarlementariër voor de SP. Ja, dat komt daarvoor dat het eigenlijk overal in Europa een paar landen uitgezonderd lemmer slechter geworden is. Dat mensen zich daar steeds meer zorgen over maken. 98% van de Grieken zeggen dat dit niet meer aanvaardbaar is en dat het uit de hand loopt met de corruptie in Want in Griekenland gaat het het slechtst op het gebied van corruptie? Nou, eigenlijk in heel Zuid-Europa volgens het rapport. NN... En dat zouden ze juist net gaan aanpakken. Hè? Daarom hebben we heel veel financiële steun gegeven. Die landen worden gecontroleerd, in de gaten gehouden. Ja, maar echt heel erg uh, op een hele amateuristische manier. Ik heb gesproken met de mensen uit Nederland die uh, even de... Uh, belastingproblematiek in Griekenland. Hè. Er wordt veel te weinig belasting geïnt uh, vanwege de corruptie. Zouden aanpakken. Die mensen worden helemaal wanhopig van de situatie. Dus het gebeurt niet grootschalig genoeg. En ook bij de fondsen die worden ingezet voor Zuid-Europa. Wordt veel te weinig aandacht besteed aan corruptie. Is er eigenlijk een schatting van uh, wat het Europa kost jaarlijks? Ja, er, er zijn heel veel schattingen gemaakt. Het hangt ook weer af van je definitie. Uh, je praat echt over bedragen tot duizend miljard voor Europa per jaar. Dat zijn megabedragen. Je zou de hele schuldencrisis ermee oplossen. Alleen het is natuurlijk een beetje een rare vergelijking. Want... 1000 miljard uh, in het noodfonds. Daar zit uh, zo'n 500 miljard nu, hè? Ja, daarom zeg ik. Je kan de crisis ermee oplossen als je erin zou slagen om het helemaal uit te bouwen. Alleen het gaat natuurlijk niet één op één. Je hebt uh, lange tijd nodig om corruptie helemaal weg te krijgen. Nederland wordt ook de maat gemeten. Hoe staat Nederland ervoor op het gebied van corruptie? Ja, eigenlijk heel bedroevend. Voor een land als Nederland, met een traditie van transparantie, uh, zijn er hele rare dingen naar voren gekomen. Onze Tweede Kamer bijvoorbeeld, die heeft geen lobbyregister, dus het is niet duidelijk wie er lobbyt in de Tweede Kamer. De gedragscode voor de Kamerleden is gebrekkig. Ons hele justitieapparaat geeft veel te weinig aandacht aan de omkoping door Nederlandse bedrijven in het buitenland. Dus een Nederlands bedrijf in Griekenland is net zo schuldig natuurlijk dan een omkoping. Die wordt gewoon niet vervolgd in Nederland. We hebben de zaak van Philips gezien in Polen. Met het omkopen van ziekenhuizen. Dan wordt er gezegd, ja dat zijn dochters van Philips. Daar kunnen we niets aan doen. Absoluut, it's, it's a huge amount that's lost every year by, by corruption. Philips bijvoorbeeld had een corruptiezaak met een dochteronderneming in Polen. Wordt daar. In Nederland niet voor vervolgd. Well, we don't comment on specific cases. <laughs> uh, klokkenluiders moeten beschermd worden. Oh. Mensen die hun nek uitsteken om dingen aan de orde te stellen. Je hebt een heel groot plan nodig. Ook in het kader van het overeind helpen van Zuid-Europa. Want die economieën komen echt nooit tot bloei. als een derde van de economie een informele economie is waar geen belasting over betaald wordt. Dus Europarlementariër voor de SP Dennis De Jonge. Correspondent Tijn Sade sprak met hem. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Joris Matthijsen mist uh, zaterdag de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK tegen Denemarken. Hij herstelt langzamer dan verwacht van een uh, blessure aan zijn hamstring. Bondscoach Bert van Marwijk. Ja, nou goed. We hadden gehoopt dat hij vandaag zou meetreden. En dat is niet gelukt. Dus hij uh, uh, ja, heeft toch meer tijd nodig zoals het er nu uitziet. En um, ik kijk het nog uh, twee dagen aan en dan kijk ik wat de vooruitzichten zijn. En op basis daarvan neem ik een beslissing of die bij de groep blijft of dat ik iemand anders oproep. Want ik heb, uh, ik, als wij de eerste wedstrijd gespeeld hebben, dan kan ik niemand meer oproepen als iemand geblesseerd raakt. Maar ik wil wel de juiste informatie hebben op het moment dat ik een beslissing moet nemen. Want dat is het laatste moment dat ik nog iemand anders kan oproepen. En, uh, dus ik wil, uh, we zullen ook heel intensief hem uh, bekijken en contact hebben de aankomende twee dagen selectie van het Nederlands helftal was gisteren trouwens onder de indruk... van een bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Spelers en staf waren in het voormalig vernietigingskamp... waar tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim 1 miljoen mensen de dood vonden. Aanvoerder Mark van Bommel. In één woord indrukwekkend. Meer uh, hoeft er ook niet over te zeggen, denk ik. Ja, je praat natuurlijk onder elkaar uh, over de dingen die je gehoord hebt van de gids. Die, uh, je stelt vragen, daar geeft ze antwoord op... Wat als ik afgespeeld heeft, natuurlijk weet je het wel globaal, maar de details die zijn onbeschrijfelijk. Natuurlijk heb je er op school wel een aantal dingen over, over zeg maar, geleerd. Maar het is toch anders dan dat je had voorgesteld. Na het bezoek aan Auschwitz trainde het Nederlandse elftal... voor zo'n 25.000 supporters. De meeste fans waren oranje gekleed naar het stadion van Krakau gekomen. Bondscoot Bert van Marwijk vond het ook bijzonder... zo'n vol stadion voor een training. Nou, weet je, het voordeel is wel dat, uh, dat voor zover we het nog niet weten... dat het, uh, het toernooi echt uh, aan zit te komen. En, uh, want je traint natuurlijk niet zo vaak voor 25.000 mensen. Uh, dus op zich was dat wel uh, heel sfeervol... Um, uh, de jongens wisten ook wat, precies wat we gingen doen. Waardoor ik niet zo vaak uh, hoefde te coachen, te corrigeren. Want dat ging bijna niet met het publiek. En dat is dan tevens ook het nadeel. Uh, zoveel lawaai om je heen is het moeilijk om, uh, om uh, rustig te trainen. Zaterdag om zes uur dan is in Garkov de eerste wedstrijd van Oranje tegen Denemarken. En de Sloveen Skomina is aangewezen als de scheidsrechter voor dat duel. Dan ander voetbalnieuws. Evander Snow gaat naar NEC. De 25-jarige middenvelder heeft een contract voor twee jaar getekend in Nijmegen. Snow speelde vorig seizoen bij RKC en daarvoor bij NAC, Celtic, Ajax en ook bij Bristol City. Mark Wilmots is de nieuwe bondscoach van België. Oud International heeft een contract getekend voor twee jaar tot en met het WK in Brazilië. Wilmots is de opvolger van George Lekens. De trainer van Club Brugge is hij geworden. Tennis dan, bij de open Franse kampioenschappen... heeft Spanjaard David Ferrer zich ten koste van de schot Andy Murray... geplaatst voor de halve finales. Ferrer won in Parijs in vier sets. In de halve finale moet hij het opnemen tegen landgenoot Rafael Nadal. Die won in drie sets van Nicolas Almagro. Eveneens afkomstig uit Spanje. Bij de vrouwen bereikte Petra Kvitova uit Tsjechië... en de Russin Maria Sharapova de halve finale. Kvitova won van Jaroslava Zvedova uit Kazachstan... en Sharapova was in twee sets te sterk voor Kaya Kanepi uit Estland. Nog meer tennis, want Thomas Schorel heeft in de eerste ronde... van het Challenger-toernooi in het Italiaanse Catanissetta voor een verrassing gezorgd door als eerste geplaatste Colombiaan... Valla naar huis te sturen. Schorel won met twee keer 6-3. Minder dan twee maanden voor het begin van de Olympische Spelen in Londen... heeft de Nederlandse roeibond de hoofdcoach, de Italiaan Antonio Mauro Giovanni... van de Holland 8, ontslagen. Samenwerking tussen de coach en de roeiers was volgens de bond niet optimaal. Men valt nu terug op de ervaring van René Meinders... die in 1996 in Atlanta de Holland-8 leidde naar Olympisch Goud. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven geweest, door het Merens, goedemorgen. Goedemorgen. In twee dorpen in de Syrische provincie Hama... heeft volgens activisten een bloedbad plaatsgevonden... Bendes zouden namens het regime zeker 78 slachtoffers hebben gemaakt. Bloedbad komt nog geen twee weken na de massamoord in Hula. Kroongetuige Peter Laes is maandag vrijgelaten. Dat meldt NRC Next. Laes heeft ruim vijf jaar in de cel gezeten. Dat is twee derde van de acht jaar die is geëist in het liquidatieproces in Amsterdam. Hij legde in die zaak in ruil voor strafeisvermindering belastende verklaringen af tegen andere verdachten. Volgens NRC Next vreest de advocaat van Laes voor diens leven nu de vrijlating van zijn cliënt is uitgelekt. Reizigers in het openbaar vervoer voelen zich iets veiliger dan voorheen... en zeggen dat ze minder incidenten meemaken. Vooral in de metro en de tram is het aantal incidenten de laatste jaren afgenomen. En in Rotterdam is een man opgepakt na een politieachtervolging. Agenten hielden vannacht in Barendrecht een auto aan voor een controle... toen ze vanuit de auto werden beschoten. Daarop ging die wagen er vandoor. Uiteindelijk werd de auto in de Rotterdamse wijk Delshaven klem gereden. Eén inzittende is aangehouden, de andere twee wisten te ontkomen. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van weeronline. Online. Het is bewolkt met alleen heel plaatselijk ook opklaringen. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt rond 13 graden. In de ochtend wordt de bewolking vanuit het zuidwesten dikker en in de zuidelijke helft van het land kan tijdelijk een beetje regen vallen. Vanmiddag maakt het hele land kans op het regen en het blijft overwegend bewolkt. De matige zuidenwind voert warme lucht aan en de temperatuur kan ondanks de bewolking stijgen naar 19 graden in het noordwesten, tot 22 graden in het binnenland. Aan het eind van de middag neemt de buigheid in het zuidwesten toe. En in de loop van de avond trekken een paar stevige buien richting het noordoosten van het land. Daarbij is er kans op onweer. Komende nacht wordt het vanuit het zuiden langzaam weer droog. Maar in het noorden duurt het tot laat in de nacht voordat de laatste buien verdwenen zijn. Morgen, vrijdag, ontstaan in de middag opnieuw buien en is er kans op onweer. Af en toe laat de zon zich zien en het wordt 18 graden in het westen en 20 graden in het oosten van het land. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. AMB Verkeersinformatie. De A50 van Eindhoven naar Os is bij het knooppunt Paalgraven nog dicht. U kunt beter omrijden via Den Bosch en Tiel over de A2 en de A15. En dan de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Apkoude 6 kilometer door een ongeluk. En daar zijn drie rijstroken dicht. 25 procent? 20 procent? 14 procent?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 Morgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Op de A50 bij Schaik in Noord-Brabant... ontstond gisteren een regelrechte verkeerschaos... nadat een vrachtwagen, geladen met zware papierrollen... een pijler van een viaduct omverreed. snelweg moest in beide richtingen worden afgesloten... waardoor lange files ontstonden. Verslaggever Joris van der Kerkhof nam gisteravond... nog een kijkje bij het zwaar beschadigde viaduct. We zijn hier in de vangril aan het snijden. als ze in kortere stukjes gesneden zijn kunnen ze door een kraan omhoog gebracht worden... en dan in een container van de vrachtwagen gelegd. Dit gebeurt op zo'n 50 meter afstand van het viaduct. Het wildviaduct waar ook auto's overheen kunnen rijden... maar nu dus helemaal niets kan rijden. Niet eroverheen, maar er ook niet onderdoor. In het midden staan drie pilaren... en één van die drie pilaren die is schuin tegen de andere gaan staan. Dat is gekomen doordat er kartonnen rollen rollen van papier, heel zwaar, dat die vanaf een vrachtwagen uh, zijn gerold daartegen aan. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat die vrachtwagen een stukje verder tot stilstand is gekomen... maar dat die pilaar ja, zo scheef staat dat het gevaarlijk is. Echt gevaar voor instorting van uh, het viaduct is er niet... maar het is wel te gevaarlijk om het allemaal zo te laten staan. Daarom wordt er hier aan gewerkt vanaf 4 uur gistermiddag... tot, ja, tot ergens in de loop van de ochtend... De vangrail moet vervangen worden. De pilaar, daar moet een nieuwe, in ieder geval een tijdelijke pilaar voor uh, komen. De vrachtwagen moet weggesleept worden. En de olie die hij gelekt heeft, daar moet het asfalt schoongemaakt worden. Als dat allemaal gebeurd is, dan kunnen de reeën en de herten hierboven ook weer gaan lopen. En dan kan het verkeer alle kanten op ook weer gewoon gaan rijden. Maar wanneer dat gebeurt, is onduidelijk.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 En om half vijf zijn ze vertrokken. Vijfduizend fanatieke fietsers die de Alp beklimmen. Voor het goede doel. Ze zamelen daarmee geld in voor de kankerbestrijding. En daarvoor trotseren ze 21 haarspeldbochten. En volgen dan vervolgens ook nog weer de glipperige weg naar beneden. Radio 2 verslaggever Job-Jan Altenaar zit op dit moment op de fiets. Wordt aangemoedigd Job-Jan. En dan gaat het wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gaat het een beetje zo? Ja, we zijn aan het fietsen hier. En het is echt heel bijzonder. Uh, we gaan van bocht naar bocht en in elke bocht staan die lampjes uh, met kaarsen. Speciaal voor mensen die nog vechten tegen de ziekte, die overleden zijn. En het is echt één lang lint aan fietsers die hier uh, gaan. Heel bijzonder. Is het uh, goed vol te houden, Job Jan? want jullie gaan een paar keer naar boven, hè? Ja, ik uh, fiets vandaag uh, vanmorgen de eerste rit mee met uh, team Prinsenbeek. Het team dat wij op Radio 2 voortdurend uh, hebben gevolgd. Dat ook steeds op televisie is geweest in het programma Fietsen naar de Top. En uh, ja, ik heb wel een hele zware rugtas met de uh, 5 kilo zender erin. Mm. Maar uh, ja, vanmiddag gaan we nog een keer. En uh, het is zo bijzonder als je dit samen doet. Mensen praten elkaar omhoog. Ja, er is niets mooier dan dit. Ja, euh, trouwens, praat je terwijl je fietst? Ja, Goh, ja. Nee, dat, uh, dat hoort erbij, hè? Ja. Ik uh, ben nu op weg naar bocht 5 namelijk. En uh, oh, dat is ja, lastig. Uh, Leontie van Moorsel, die fietslijntje voor ons, dat is de coach. Die moedigt iedereen aan. Maar ja, langs de kant zijn ook zoveel mensen, familieleden. En uh, ja, je hoort dit. Die gaan meteen tekeer als je hier langskomt. Vertel nog eens één keer, Jobjan, waarom wordt dit evenement georganiseerd? Nou, de belangrijkste reden is de overwinning op kanker. He, daar fietst iedereen hier voor. Iedereen heeft, ik, ja, er komt nu ook weer iemand langs mij fietsen. Een bordje op het stuur met een foto van een geliefde. Ja, ik moet nu dat, daarna raden. Waarschijnlijk overleden aan kanker. Daarom fietst iedereen. En ja, vorig jaar 20 miljoen. Dit jaar is het streven om 30 miljoen euro op te halen. Dit is het grootste goede doelevenement van Nederland, hè? succes. En we spreken jou later nog wel even in de uitzending. Ga ik even weer verder, eisen. Het is tien over half zeven. In de rijke geschiedenis van het EK-voetbal zijn er veel incidenten voorbijgekomen. Soms in de wedstrijden, soms daarbuiten. de vooravond van een nieuw EK staan we elke dag stil bij een van die incidenten. En vandaag een Europees kampioenschap waar Nederland wel even zou gaan winnen. Dat liep even anders. Het werd een afgang met veel rode kaarten en uiteindelijk het ontslag van de bondscoach. Waarom moest Robben eruit? Het is wel rode van In die s of other players. En gestopt. Het is eigenlijk, Dat dit weer kan gebeuren. EK-incident. Dit keer het EK van... Ja, 1976. Een incident rondom de wedstrijd. Nederland tegen Slavakije was de eerste wedstrijd. En zo maken we toch wel een nare indruk. En hier... Kijken dan 1 miljard mensen naar. Besproken door Joop Van Van het team van Nederland in de go-pitschrijvers, dus niet Jan Jong. Geen verrassing wat dat betreft. Ja, Achteren de status was natuurlijk die van uh, de cool. winnaar van de zilveren medaille uh, op het WK in uh, 1974. En, uh, ze zouden daar ook Duitsland uh, gaan ontmoeten, veronderstelden ze. Dus uh, ja, de ideale gelegenheid om revanche te nemen. Zo ging men er naar toe. Wij waren gewoon heel sterk op dat moment. We dachten gewoon met de luitenriem. Hoe is het nou aanstaande zonder weer voor die te verliezen? Nou, dat hopen jullie misschien, maar dan moet je je toch teleurstellen. Gaat dat niet gebeuren hè? Nee, zeker niet. Ja, het ging heel anders. Want Nederland kwam door die eerste ronde. Daar eh, kwamen ze niet. Ze verloren van Tsjechoslowakije in een controversiële wedstrijd. Goedenavond ook op heel veel drie vanuit dan Een Zakenheb dat eigenlijk verzopen daarbij Ik heb er geen ander woord voor. De, de pech voor Nederland was dat die wedstrijd werd gespeeld op een, op een vreselijk veld. Er is geen lijn op te bekijken. Uh, gietregen, uh, eigenlijk de hele wedstrijd. Natuurlijk, de treinomstandigheden waren en zijn uh, ongelooflijk zwaar door die alsmaar meer stormende regen. Een bijzonder eigenwijze scheidsrechter Clive Thomas uit, uh, uit Wales. En daar grijpt Thomas al naar de achterzak om de kaart eruit te halen. En een uh, heel snel geïrriteerd uh, Nederland zelf dat, dat uh, ja, er niet erg goed tegen kon, dat het niet liep zoals ze wilde dat het zou lopen. Daar komt Hoge bal, richting Ondroes. Hij komt en hij gaat de goal in. Goop in. Nederland heeft uh, behoorlijk hard ge gespeeld. Daar, trouwens. Die Tsjechen de, die deden het er ook niet voor onder. Neeskals te goed uitkomen. Neeskals die dan gevloerd wordt door diezelfde balk. En het is een rode kaart. Maar uh, ja, de irritatie lag er vooral bij het Nederlands aftal. En, uh, nou ja, het resulteerde uiteindelijk in uh, twee rode kaarten. Uh, Dit wordt een gele kaart van Johannes. Nee, nee, nee, nee is een rode van Neeskens. voor Neeskens, Die uh, ja, er werd een schandalige overtraining uh, begin. Hij schopt inderdaad zijn tegenstander finaal onderuit. Van Aanigum wegens Mekkeren. Die wilde op een gegeven moment toen uh, de Tsjechen 2-1 wilden die uh, de aftrap uh, niet uh, verder verrichten. En dan komt er een hoge bal die gekopt wordt. En het is de doelpunt. Een goal. Als deze discussies met Gijs de Thomas... omdat Kruijf daar voor hij in wandert het te komen... Er was een overtreding was er begaan. Die overtreding werd niet bestraft door Clive eh, Tannes. En toen was er een counter van de, van de Tsjech. Ja, toen viel die meteen. En eh, dat de Nederland daar kwaad over was, dat was wel te begrijpen. Hè. En dan zien we hoe daar nog een keer Van Hanegem erbij staat. Hij nog niet afgetrapt worden bij de Nederlanders. Kortom, eh, de chaos die deze de hele wedstrijd al kenmerk stekte top. <laughs> Tot wel vrij uniek. En dat is een rode kaart voor Willem van Hanegem. Maar ja, het leverde ook wel, wel uiteindelijk rood op de toer. Onbegrip nu over wie eruit moet, maar in mijn ogen was het van Hanegem. En uh, ja, Kruis die, uh, die kreeg een gele kaart, maar die stond al scherp, want voorgaande gele kaart telde ook nog. Kruis kreeg u ook een gele kaart, u zag het gebaar van Thomas. Hij praatte veel. Dus die zou sowieso uh, of bij de wedstrijd om de derde, vierde plaats, of bij de finale er niet bij zijn uh, geweest. En uh, hij was ook heel snel vertrokken in de Barcelona. En dat betekent dat Nederland op het typeert natuurlijk wel hoe die Nederlanders daar in het veld stonden. Van wij, eigenlijk de morele wereldkampioen, hoewel we tweede werden, laten ons niet door zijn mannetje uit Wales de les lezen. Nou, dat liep anders. 3 voor de Tsjechen in de tweede verlenging. Deze zaak is bekeken. In deze wedstrijd heeft het Nederland een bijzonder slechte beurt gemaakt. Niet om, omdat we verloren hebben, maar op de manier waarop we verloren hebben. En dat was beschamend. Ja, natuurlijk heeft centraal gestaan de kwestie van het ontslag van Jos Knobel bij de KNVB. Aan het eind van de baan zou hij vertrokken zijn? Jos Knobel die, die was na Michels, na 74, was, had hij broer overgenomen. En aanvankelijk ging dat goed. De eerste uitwedstrijd in, in Zweden herinner ik me. Die wonnen we met 5-1. Dus de swing zat er nog wel in bij het Nederlands Elftal toen. En maar ja, dat, dat ging anders. Gaandeweg, uh, Knobel, die had uh, bepaalde aspiraties in Zeist. Hij wilde eigenlijk technisch directeur worden. Hij wilde de hele gang van zaken in Zeist wilde gaan roelen. En uh, ja, dat botste. En uh, eigenlijk, uh, toen het EK-toernooi er dan aankwam, toen uh, was eigenlijk al bekend dat... Uh, Knobel na het EK zou opstappen. Ja, Knobbel Knobel gaat weg, maar echt wel meer nieuws hebben wij daar niet over kunnen vernemen. Omdat de KVB zich in zwijgzaamheid houdt. Knobel had het mij al verteld dat, hij, dat er wat op komst was dat hij zou gaan vertrekken. Maar dat moesten we geheim houden tot na het toernooi, uiteraard. Ze willen eerst dat er hier twee voetbalwedstrijden door het Nederlands Elftal zijn gespeeld. Daarna pas komt er commentaar. Maar ja, het bleef niet geheim. Het werd bekend. U uh, bent daar ongetwijfeld over ingelicht uh, via uw avondbladen. Via uw ochtendbladen misschien zelfs al. Ja, toen was de boot aan. En uh, ja, ik was in die tijd was ik ook nog uh, voorzitter van de sportpers. En toen hebben we op een gegeven moment... Dat speelt zich allemaal af. Na die eerste wedstrijd, hè, na die wedstrijd tegen de Tsjechen, uh, hebben we uh, wat taxis uh, geregeld. En zijn we s'avonds laat, om nu uur of tien, elf... zijn we naar het Spelershotel gegaan met de hele juristieke meute om uh, verhaal te halen Want uh, wat was hier aan de hand, een, een bondscoach die opstapt uh, tijdens een toernooi. Dat, uh, dat was uh, ja, ongekend natuurlijk. Na die wedstrijd van vanavond gaan we natuurlijk wel degelijk... en George Knobel en de spelers, die uh, op dit moment overigens nog niet zijn ingelicht... behalve natuurlijk Kruip gaan we aan de tand voelen en uh, misschien slaat er dan ook wel weer een KNVB-bestuur dit door. Nou, toen is Evert Griffhorst, die was de perschef van de KNVB... toen die uh, is naar Knobel gegaan, die zelf overigens niet wilde komen... En uh, nou ja, die heeft inderdaad bevestigd uh, wat er aan de hand was. Hij was daar heel erg kwaad over dat dat bekend was geworden. En uh, die heeft gezegd, nou ik wil die, die, die volgende wedstrijd, die, die wedstrijd om de derde plaats eigenlijk. Die, die leid ik niet meer, dat moet nog uh, maar doen, mijn uh, assistent. En zo is het gegaan. Afgang van Oranje 1976, verwoord door Joop Niessen. Hij was destijds als verslaggever voor NOS Radio en Voetbal International aanwezig in Joegoslavië. De portage hoorde u van Edwin Cornelissen. Zaks spreken we de regisseur Hilt Lochte. Ze heeft een Prix Jeunesse gewonnen. Voor haar documentaire over twee broers. Zo dadelijk meer. Eerst verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Tamara Brugmans. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wij begrijpen van Rijkswaterstaat dat de A50 voorlopig nog maar even gemeden moet worden. Zie je dat terug, eh, problemen daar? Ja, ondanks dat Rijkswaterstaat, zoals net al in het nieuws genoemd, is de hele nacht bezig is geweest, is het. Uh, het verkeer richting het Noorden kan daar al wel doorrijden, maar het verkeer richting Os nog niet. Uh, bij het knooppunt Paalgraaf is de weg nog dicht... en het verkeer kan daardoor beter omrijden via Bo uh, Den Bosch en Tiel... over de A2 en de A15. En voor de rest heb ik nog een update over de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Breukelen en Apkoude staat inmiddels 6 kilometer door een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht... en dat betekent dat er nog twee rijstroken over zijn. Oké, okay. en wat verwacht je verder nog, Tamara, voor de ochtend? Uh, we verwachten rond half negen dat dus er zo'n 160 kilometer file staat. Ondanks dat er een beetje regen valt plaatselijk verwachten we dat de spits in een groot deel van het land gewoon normaal verloopt. En vanwege een vrije dag in Duitsland... wordt het in het oosten en zuidoosten wel wat drukker op de wegen vanaf de Duitse grens. Onder andere op de A1, de A12 en de A67. En ook op de nieuwe A74 bij Venlo. Daar staan veel vrachtwagens de hele dag te wachten... tot het rijverbod in Noord-Rijn-Westfalen om 10 uur vanavond weer voorbij is. Oké, okay, dan maar tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. We door naar Rotterdam. Daar is vanochtend de Mino Remmers. Hij controleert de veiligheid in het openbaar vervoer. Mino, waar ben je nu? Wilhelmina-plein. Dat is de halte waar ik sta. Komt er net een mevrouw met een grote oranje cowboyhoed van het boekwinkeltje achter mij. Die zegt, ja, maar jullie kiezen ook het hele verkeerde station uit om het over veiligheid te hebben. Ik zeg, hoezo? Ze zegt, kijk eens naast je. Gerechtsgebouw. Ja. ja, voor de deur van het GS gebouw dan gedraag je je wel. Ja, de, meet, de treindak hebben de, de minste incidenten. Dat blijkt uit de rapportcijfers van het kennisplatform Verkeer en Vervoer. Op afstand gevolgd, even kijken hoor, de bus en de tram. Dan valt het ook nog wel mee, de meeste incidenten zijn in de metro. Dus laat ik maar afdalen naar het metrostation. Zie ik hier achter mij camera 1 en 2 op de roltrap gericht en op het plein camera 3. Dan dalen we af door de lange roltrap naar beneden. Daar zie ik een bolletje aan het plafond hangen, dat is camera 4. Twee camera's bij de toegangspoortjes, camera 5 en 6. Schuine opgang, camera 7 en camera 8. Lastige gevallen komt het meeste voor. Op afstand gevolgd door bedreiging 1,3% en diefstal mishandeling komt het minst vaak voor. Ten opzichte van 2005 is in 2011 van ieder type incident een daling te zien. Perron 1, 1, 2, 3, 4 camera's. Perron 2 ook 4 camera's. En op de achterkant van de poortjes camera 17 en camera 18. Eens even kijken. En voor mij een heel dik glas met daarachter een uniform. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij zijn van de radio. Ja, ik, ik zie het. Ja. Van Rijnmond. Uh... Nou, nee, van uh, Radio 1, maar het gaat over de veiligheid. Hè. Ze er komen cijfers uit nu. Dat is iets veiliger geworden op de tram en de metro en zo. Staat in een rapport. Ja, inderdaad, daarom. Ja, hebt u dat gemerkt? Ja, uh, je merkt wel meer, want dan wordt veiliger wordt. Oh. Je lijkt ook weer kroter, dus. Ja, maar u zit achter het glas. U zit... Uh, u houdt het allemaal in de gaten hier, natuurlijk. Ja, inderdaad. Uh. Ja. Wat komt u nou uit? Hier, oh, hier. Ja, daar komt de uh, spieker. Oh, ja. ja. Zeg, en... Um, dus u voelt zich wel veilig hier? Ik wel, ja. Hoi. Hebt u wel eens iets vervelends meegemaakt eigenlijk? Ik heb wel eens, uh, ja... Uh, de, ja, dat is een paar jaar terug een keertje dat ik uh, bij de nek gegrepen ben. Op Zuidplein. Maar ik zeg, dat uh, is gelukkig meegevallen. Laat ik het zo zeggen. Ze hebben, mijn collega's hebben hem naar buiten geduimd. Dus... Toen zat u nog op het rollend materieel, eigenlijk. Ja. Dus, maar in feite, ernstige dingen heb ik nog niet meegemaakt. Gelukkig niet, hoor. Dat kan kloppen. Nee. En, en hoe komt het dat, denkt u? Dat, is dat omdat er toch ontzettend veel camera's hier hangen ook, hè? Ja, inderdaad. Er hangen heel veel camera's. Dus overal waar uh, passagiers lopen of weet ik wat... dat wordt uh, in de gaten nou door uh, cameratoezicht en, en hebt u nou ook een soort noodknop... dat als hier iets vervelends is op het station hier... Nou, wij hebben een noodknop voor de sporen, allebei de sporen. Dus als er iemand in het spoor zou vallen, kunnen wij op een noodknop drukken. Ja, maar als de mensen vervelend zijn of zo? Dan kunnen we alle poortjes opengooien, we kunnen hem naar buiten zetten. Ja. En u hebt een, een portofoon, zie ik. En ik heb een portofoon, als het eventueel een uh, nood is, dan uh, kan ik oproepen en dan uh, staan ze gauw bij me, zeg maar, U zit wel helemaal alleen in het hokje, hè? U zit achter het glas. Zit u nou, nou de hele dag in dit aquarium? Nou, niet heel de lang. Ik doe op tijd een rondje. En dan, uh, ja, dan geef ik ook service aan de passagiers. Ja, ja nou mooi, meneer Penders. Zo praat het veel gemakkelijker, hè? Ja, inderdaad. Ja. Het, uh, stukken beter. <laughs> <stukken, stukken laughs> ja. Maar ik denk, ik laat het glas ertussen. Dan, dan ja. heb dan, dat het is radio, hè. Dan maak je er een beetje effect. Dan lijkt het allemaal wat spannender. Ja, het, inderdaad. Van, kijk, de veiligheid. Ja. De veiligheid achter het glas, weet ja. ik. Nou, met de groetjes van meneer Penders. Oké, okay, ja, ja, inderdaad. Ja. Allemaal de groetjes. De duik is overgekomen. En is even uit zijn aquarium. Ook wel leuk. Een interview via de Intercom. Mijn Remmers is vanochtend in Rotterdam... om te praten over het openbaar vervoer. Het is acht minuten voor zeven. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 journaal. Een belangrijke prijs voor een Nederlandse kinderdocumentaire. De film Twee Broers is gisteren namelijk bekroond met de Prix Jeunesse, De Oscars van de kindertelevisie. De film gaat over uh, twee jonge broertjes waarvan de ene in een rolstoel zit. Soms hebben wij wel ruzie, maar dan hoort erbij gewoon. Elke broertje of broer en zus hebben uh, wel eens ruzie. Uh, als ik boos ben, ben ik, uh, kan ik echt... ...woedend worden. Dat is niks schak aan en ik ben heel aardig. Heel aardig. Is er in ieder geval één. Regisseur Hulf Lochten, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. En, en gefeliciteerd met uw prijs. Ja, dankjewel. Hoe blij dank u. bent u ermee? Ja, ik ben heel blij. Ik, ben, we waren, ik was gisteren met de broers uh, gisteravond. En we hebben dus een rechtstreeks lijn gehad met München. Daar ging het festival door. En we waren echt, ja, het is fantastisch om te, ook met hen dat te vieren. Dat vond ik fantastisch. Nou, hoe reageerden ze op, uh, op deze overwinning? Ja, heel ontroerd. Ja. Nick had, uh, had de telefoon vast en hij hoorde het applaus. En hij, het, uh, ze was heel, heel ontroerd. Hij kon alleen zeggen, ik ben zo blij, ik ben zo blij. En ik was blij om bij hen te zijn natuurlijk, om daar te staan. Ja, wat, kunt u eens vertellen, waar gaat de film over? Niet iedereen heeft hem gezien. Hij was op het Itva te zien, geloof ik, hè? Je nee, was op ITFA te zien. Hij is in première gegaan in het, op Cinekit. Het is al twee jaar geleden eigenlijk, uh, want het festival is maar om de twee jaar. Mm -hmm. En wij waren toen net te laat. Uh, maar dus, ja. uh, de film gaat eigenlijk over de loyaliteit en de broederschap tussen twee broers. Uh, Rino is elf, Nick is negen. En Nick zit in een rolstoel, heeft een spierziekte. Uh, ik kan nooit lopen, kan niet gaan. En hij, uh, ja, het gaat over de loyaliteit en de gelijkwaardigheid in de ongelijkwaardigheid. Zo heb ik het toen omschreven. Ja. Zij hebben een fantastische manier om met elkaar door het leven te gaan. Ja. En uh, wat is er nou zo bijzonder aan die jongens? Of, of zijn het eigenlijk helemaal niet zo bijzondere jongens? Zijn het twee gewone jongetjes? Het zijn, uh, het zijn gewone jongens. Maar ze zijn, ja, ik vond het heel bijzonder. Ik heb ze leren kennen. En ik vond het al heel bijzonder hoe dat ze bijvoorbeeld samen voetballen. En als je een dag met hen optrekt, dan vergeet je dat één van beiden in de rolstoel zit. En dat vind ik er heel bijzonder aan. Het is de manier waarop ze met elkaar omgaan. Het is ongelooflijk hoe ze een weg in het leven hebben gevonden. En het goed hebben. Ja, en dat is mooi ook dat u dan ook voor dat verhaal deze prijs krijgt. Dat is mooi denk ik ook voor kinderen die gehandicapt zijn. Hoe belangrijk is deze prijs wat dat betreft? Ja... Ik heb niet speciaal het klemtoon gelegd eigenlijk in de film op de handicap van Nick. Ik heb vooral de klemtoon gelegd omdat dat ook zijn verhaal is. Hij wil een goed leven hebben. Hij, wilt, uh, hij kiest voor het goede, uh, een goed leven, mm -hmm. samen met zijn broer. Ik heb voornamelijk de klemtoon gelegd op zijn kracht en niet op zijn zwakte. En ik denk dat dat een heel voorname visie is om ook zo naar deze mensen te kijken. Niet altijd naar hun zwakte, maar vooral naar hun kracht. Hild lochte. regisseur. dank u wel. Dank u het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Het Openbaar Ministerie heeft afgelopen maandag... in het grootste geheim Peter Laes vrijgelaten. Hij was de kroongetuige in het liquidatieproces. Meld NRC Next. Laes heeft twee derde van de acht jaar cel uitgezeten. Zijn advocaat vreest voor de veiligheid van zijn cliënt... nu zijn vrijlating is uitgelekt. De forensentaks kost veel meer dan gedacht. Daarmee opent het AD. Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding... laat de netto-inkomens duizend euro of meer per jaar omlaag duikelen. Berekeningen van FNV, CNV en MHP laten dat volgens de krant zien. Als de reiskostenvergoeding... Uh... Opgeteld wordt bij het inkomen, krijgen veel mensen een lagere huurtoeslag, zorgtoeslag en ook kinderopvangtoeslag dan nu. Maatregelen kunnen desastreus zijn, voorschrijft het AD zelfs. Volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius kan de politiek dit niet maken. Om de online chaos van medische websites aan te pakken... wordt vandaag Zegel Gezond gelanceerd, schrijft de Telegraaf. En dat is een keurmerk dat websites pas krijgen... als we door deskundigen, patiënten en gebruikers van de site... met een voldoende worden beoordeeld. Uit onderzoek blijkt dat er zo'n 15.000 Nederlandstalige medische websites zijn. Veel van de gezondheidsinformatie is verouderd, onduidelijk, incompleet... en soms zelfs onjuist. Veel mensen komen daardoor verkeerd geïnformeerd bij de arts... al dus de Telegraaf. De plofkip mag dan een beroerd leven leiden. Het is wel de duurzaamste kip die we kennen, schrijft Trouw... op basis van een proefschrift. Een plofkip is een kip die in zes weken opblaast... van een bolletje geel dons tot een vleeshomp van 2,2 kilo. De Promovenda onderzocht vier soorten kippenhouderijen. Ze constateert dat op iets meer dan de helft van alle milieuaspecten... de legkip het beste uit de bus komt. Een beter welzijn voor de kip leidt dus tot meer milieubelasting. Ze pleit trouwens niet voor herinvoering van de verboden legbatterij. Al dus trouw. En de actie Red een kaas. Het is geen typfout, nee. het en kaas is volgens de AD een grandioos succes. Het is bedoeld om gedupeerde kaasboeren in Noord-Italië te steunen. Meer dan 5800 Nederlanders schreven zich in... om een stuk Parmezaanse kaas te kopen uit het door uitbevingen getroffen gebied. Terwijl de initiatiefnemers op 500 kopers hadden gehoopt... zijn er dus veel meer geworden. Binnenkort wordt de eerste levering van beschadigde kazen in Nederland verwacht.